Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geijtenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Sommige scholen hebben moeite met de noodopvang. Vandaag is de eerste dag van de extra vroege kerstvakantie. De meeste kinderen zitten dus thuis of bij een oppas... maar een deel van hen komt naar school voor de noodopvang. Toch weigeren sommige scholen die leerlingen... als maar één van de twee ouders een cruciaal beroep... zoals verpleegkundige of politieagent, heeft... Het is tegen de regels, maar volgens de scholen kunnen ze niet anders. De sluiting werd laat aangekondigd en dus is er veel minder ruimte voor noodopvang. Worden sommige kinderen dus geweigerd. Dit hoort het RIVM deze dagen liever niet. Ze roepen op om de haard niet aan te steken in het noorden, midden en oosten van het land. De rook blijft lang hangen omdat het nauwelijks waait en de luchtkwaliteit is al slecht... Dus kan een fikkie stoker er niet meer bij, volgens het RIVM. Ze vragen om vandaag en morgen de haard of vuurkorf uit te laten. Let even op als je vandaag met de trein naar je werk of iets anders moet. De NS laat minder treinen rijden in de spits, avond en nacht. Omdat er door de lockdown waarschijnlijk veel minder reizigers zullen zijn dan anders. En als duur, de NS zegt ook dat de werkdruk erg hoog is. Omdat veel van hun mensen ziek zijn of in quarantaine zitten. En de wolf die afgelopen weekend in Zeeland is gespot, heeft al minstens vijf schapen doodgebeten. Schapen en geitenboeren maken zich te zorgen over... De provincie roept mensen op de wolf met rust te laten... omdat hij dan op wilde dieren gaat jagen in plaats van op schapen en geiten. Ja, dat klopt. De wolf is een beschermde soort van de hoogste status. Dus we mogen hem niet, uh, niet bejagen, maar zelfs niet, uh, niet verjagen of opjagen. Dus alles waar jagen in zit, dat, uh, dat mag niet. Ja, het is een jong beest, dus als je hem gaat opjagen... dan loop je alleen maar het risico dat hij aan het eind van de dag vreselijk moe is... en oh. dat hij uh, dan denkt van nou, dan neem ik een makkelijke prooi. En een makkelijke prooi is een schaap...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 Dit is kerst met ZFM. Met men nu. De herhaling van Zandvoort op zaterdag. Zee!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 Christmas once more. En met uh, deze muziek gaat het uh, vanzelf sneeuwen, toch? Michael Bublé hoorde je. Vrolijk de kerstplay. Een mooie tijd aan het eind van het jaar. Zoek je de warmte bij elkaar. Kaarsjes aan. De kerstboom glans is feest in het hell.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 Het is om erna te lezen het nieuws op uiteraard de CFM-app. Dus heb je hem nog niet, download hem dan nu. En je blijft op de hoogte. Je kan ook uh, luisteren en kijken naar de Sanfordse radio. What you doing? What you doing? Where you at? Where you at? Oh, you got plans. You got plans. Don't say that. Shut your trap. I'm Sip, sip. In I look too good. I look too good. To be alone. My house clean. My pool warm. Just shake. Smooth like a newborn. In no.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 We'll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 En dan, hebben we nog, uh, ja, dan gaan we even naar de staatsloterij. Die hebben een levende koekoeksklok. Ja. Dus uh, dat schiet ook niet op. De levende boodschappenwagen, een levende koekoeksklok. Nou ja, het is, uh, ja, het is allemaal uh, niet echt uh, dit jaar. Maar eentje viel uh, wel op, uh, echt, uh, Albertjan. De familie Kost en de familie Vos zijn allebei <lacht> gek op kerst. En alles wat erbij hoort: de kersttruien, de kerstkaarten. en lekker eten natuurlijk.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 Ja... Yeah. Oh, met met, met... 33 erop. Dat meen je niet. Jazeker. En dat is de laatste de 33, hè? want dat wordt 1 natuurlijk. En het wordt allemaal nummer 1. Dus er is ook een kersttrui met nummer 33. Op. Kijk, een collectors item. Dat, zo zou jij dat interpreteren. Totaal, <laughs> helemaal goed. Uh, volgende week zondag dus in uh, kerstrui. Uh, maar vandaag nog niet hoor. We zijn nog uh, een klein beetje normaal. En we gaan ze dadelijk weer op naar het uh, weer voor de komende dagen. Wordt het kouder of blijft het zo zoals het nu is? Je gaat het van Albert Jan horen. Maar eerst deze, echt een echte lekkere gouden oude Jimmy Somerville, Kom de adieu. <middels> er al 31 jaar als lokale radio en tv van Zandvoort. En daar zijn we trots op. Een uh, plaat uit de beginperiode van uh, CFM uh, is deze Jimmy Summerfield. En Commander Dier adieu. CFM Zandvoort, weer bericht. En we zeggen, wordt het uh, tijd of uh, niet, uh, Albert-Jan? Nou, reken maar van yes. Uh, vandaag is het opnieuw grijs en bewolkt met nevelig en lokaal ook mist. Er staat weinig wind en het wordt 9 graden.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 Hey, we hoorden het uh, juist uh, van Albert-Jan. Het wordt kouder uh, volgende week eh, rond uh, de kerstdagen. Maar het gaat dan ook weer niet sneeuwen. Nee, nou, dat vinden we niet zo fijn natuurlijk. Want we hadden toch een klein beetje gehoopt op een uh, witte kerst. Maar dat zit er dit jaar dus uh, waarschijnlijk ook niet in. Zo uh, alles over Prakkie en Moor. Want uh, Kim was vanmorgen te gast bij ons.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 I would only realize when they are gone And I like a dream a life a reason Everything must change everything Everything, everything must change Like a world this earth and seasons, Everything must change In the same way, when we disagree, I wouldn't be the one to back down. But still, I know that you had faith in me. Tell me something, am I letting you down? Cause when I woke up and I saw the known rest into the mirror frame Well, it's first easy to be angry at you But deep inside I know we share Change. I'm going back to the top to start myself off But first of all, some things I need to know When I'm scared of being wrong again Won't you be the one I turn to To let me know Oh, let me know Oh Once, 'cause right now all I feel.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 Ja, ik mocht niks zeggen, maar alleen die nominatie al is natuurlijk te gek. Ja, nou, je mag het nou uh, van de daken schrijven. Nu, want ja, dat, praat, heb, ik ook, ik heb, dat uh, heb ik ook inderdaad gedeeld. Ja, eindelijk mag ik het zeggen. Ik heb vanmorgen het artikel gelezen in het Haamsdagblad. Dagblad. Ja. <laughs> Prominent oh. op de voorpagina. Ja, ja, ja. Nou, ja. ja, goed. Leuk. Um, mensen mogen op jou stemmen. En ja. dat gaat via het Haamsdagblad, Dagblad, hè? Klopt, haalemsdagblad.nl. Haalemsdagblad.nl. Nou ja, Zandvoorters uh, kunnen natuurlijk op jou uh, stemmen, want het doet goed werk...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 Should I talk to her now? Yes, it's now or never. Helemaal grijs gedraaid hoor, uh, toen de tijd Snap. Je had bijvoorbeeld uh, de grootste single I've got the Power, uiteraard uh, heel erg uh, bekend. En oké, okay, deze mocht de best wezen, hoor. The Mary had a little boy. en de familie Vos zijn allebei gek op kerst en alles wat erbij hoort. De kerststruien, de kerstkaarten en lekker eten natuurlijk.